uur. Jobboot met het NOS Journaal. Vier ontvoerde toeristen op de Filipijnen hebben in een videoboodschap... de Canadese regering gevraagd te onderhandelen over hun vrijlating. Het gaat om twee Canadezen, een Noor en een Filipijnse vrouw. Het viertal werd in september ontvoerd uit een luxury resort... op het Filipijnse eiland Samal. De ontvoerders horen waarschijnlijk bij een groepering... die banden heeft met Al-Qaeda.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 VVD en PvdA hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid... waardoor het kabinet de oppositie nodig heeft... om de begroting goedgekeurd te krijgen. Het afgelopen jaar is Nederland een veel vaker doelwit geworden... van digitale spionage dan gedacht. Dat melden de geheime diensten AIVD en MIVD vandaag aan de Tweede Kamer. In steeds meer gevallen is er sprake van economische spionage. Het afgelopen jaar werd bijvoorbeeld ingebroken... bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML waarbij mogelijk gevoelige interne documenten zijn buitgemaakt door China. Het weer in het noordwesten enkele buien, op andere plaatsen bewolkt. In Zuid-Limburg eerst nog kans op natte sneeuw. Later vandaag in het hele land regenachtig. Het wordt hooguit 11 graden. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staat momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Ain't the be sung Nothing you can say But you can learn how to play the game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 If I close my eyes forever, would I ease the pain?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 He uh, cries uh, well. well. little face uh, sitting uh, up here on the feet, base. While I'm on this road, uh, I got my girl uh, L. Uh -huh. One time. Okay.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 Het ritme van Zandvoort Frisse morgen in Parijs Gewoon mijn business Ik zie de meest mooie Franses Alderboe hoge hakken en ik je m'exerce mon amour moi ma sœur tu es très belle ben c'est insane je suis né oh je parle un petit peu français en exercice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 Je suis né Oh Je parle un petit peu français ik zeg. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ik ben Frans en zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer.